ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Ik te Hark met het NOS Journaal. Op de snelwegen zijn tot half twaalf 16 ongevallen geregistreerd. Vier auto's gingen over de kop en drie vrachtwagens schaarden. De grootste problemen op de weg doen zich voor op de A2. De ANWB noemt de snelweg één grote eind ijsbaan. De bussen rijden op de meeste plaatsen in het land weer, al is het niet volgens de dienstregeling. Ook rijden in het hele land weer treinen, maar veel minder dan normaal. Schiphol roept mensen op om eerst op teletekst of internet te controleren of hun vlucht niet is vertraagd of geannuleerd. Ook in andere Europese landen heeft de winter weer tot problemen geleid. In Polen zijn de afgelopen drie dagen zeker 42 mensen doodgevroren. In Roemenië kwamen 11 mensen om. De meeste slachtoffers waren daklozen en dronken mannen die buiten hun roeslagen uit te slapen en doodvroren. In Bulgarije kwamen bijna 100 plaatsen zonder stroom te zitten... In Frankrijk rijden de hoge snelheidstreinen langzamer vanwege sneeuw en ijs op het spoor. En in Spanje stonden op veel plaatsen lange files door sneeuw en ijssel. Het CBR heeft vrijwel alle rijexamens in het land afgelast vanwege de gladheid en de sneeuw. Zo'n 2000 kandidaten moeten op een andere dag afrijden. De gladheid speelt ook de vuilophaalparten. In verschillende gemeenten zoals Amstelveen en Breda wordt geen vuilnis opgehaald. En de bevoorrading van de supermarkt is vanochtend ondanks het winterse weer zonder problemen verlopen. Verwacht wordt dat het door de kerstinkopen vooral woensdag en donderdag druk wordt. Detailhandel Nederland voorspelt dat mensen vanaf woensdag op kopie zacht gaan... omdat dan de problemen met de sneeuw en de gladheid waarschijnlijk achter de rug zijn. Het weeralarm van het KNMI krijgt een andere opzet. Vanaf 1 februari wordt er gewerkt met een soort voorwaarschuwing. Daarbij geldt niet langer één weeralarm, maar wordt er gekeken naar verschillen per regio of provincie... Verder gaat het KNMI meer adviezen inwinnen om de betrouwbaarheid van het weeralarm te vergroten. Het weer, vooral in Noord-Holland en enkele sneeuwbuien, temperatuur loopt uit 1 van plus 1 aan zee tot min 3 in het binnenland. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het zuiden weer enige tijd sneeuwen. Morgen opnieuw sneeuw, mogelijk ook ijzel. Dit was het. En ook...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 Dit is Kerst met ZFM. Met me nu. De boulevard When well, you called me up this morning. Told me about the new love you found. I said I'm happy for you. I'm really happy.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 I'm happy for you I'm really happy for you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 Diamond belly ring On the seventh day of Christmas My baby gave to me A nice back rub then it Massage my feet On the sixth day of Christmas My baby gave to me A crop jacket With dirty denim jeans On the fifth day of Christmas My baby gave to me The point that he wrote baby, for baby, me baby. He made he made Feeling me. that it feels so good He makes me feel so well, La-la-la-la-love If he only knew What he does to me My man, my man, my baby oh, it makes me feel so lovely So sexy I'm so in-la-la-love well, I love him for generosity, my man, my man, my baby. My baby gave to me a candle candlelit dinner just for me and my honey. On the third day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality a quality that The feel feels so good. He makes me feel so in love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Spirit of yes, it feels like Christmas oh, oh.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 www.zfmzandvoort.nl Bye. Oh.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 raise That is when I say Oh yes, yet again Can you stop the cable?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 Gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. De ramen zijn geslagen. de verwarming staat op 6. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles.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 Maar hiervoor had je nooit een argument. Ik wilde jou niet kwijt. Vooral niet in een maand waarin je overal aan denkt. Dat jij me nu alleen niet vindt, ik door en door gemeen. Met kerst ben ik alleen. Mijn telefoon blijft stil, terwijl ik elk moment verwacht. Dat jij me toch nog belt en mij een vraagt waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct dat ik alleen jouw beeld maar zie. En één ding nog maar wil, wie het gewonnen heeft van mij, toezeg maar. Ik ben niet hout en zeker niet van steen. Met Kerst ben ik alleen.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 met kerst ben ik alleen. Nee, nooit had ik gedacht dat ik dit nog eens mee zou maken. Waarheid ik verkeerd. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen.